De onafhankelijke commissie, waarvoor de Consumentenbond nu pleit... zou mensen daarin moeten adviseren. Ontevreden patiënten kunnen nu alleen terecht... bij de klachtenafdeling van het ziekenhuis of bij het medisch tuchtcollege. Een van de kerstverse winnaars van de Nobelprijs voor Geneeskunde... blijkt te zijn overleden. De universiteit van Ralph Steinman, de Rockefeller University... in de Verenigde Staten, zegt vanochtend te hebben gehoord... dat Steinman drie dagen geleden is gestorven. De Nobelprijzen worden in principe niet postuum uitgereikt... Wat er nu gaat gebeuren is niet duidelijk. Steinman was 68 jaar en won de Nobelprijs voor Geneeskunde samen met twee anderen. De meeste partijen in de Tweede Kamer zijn geschokt... door het rapport van de Algemene Rekenkamer over spoorbeheerde ProRail. Daaruit blijkt dat er de afgelopen jaren veel minder geld is uitgegeven... aan het onderhoud van het spoor dan was beloofd. ProRail heeft mogelijk ruim 1 miljard euro niet besteed. Dat is zo'n 10 van het budget.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 In Polen zijn speedway-fans vannacht slaags geraakt met de politie. Dat gebeurde nadat een motorfan was overleden na een aanrijding met een politieauto. S'avonds hadden duizenden inwoners van Zielona Gora het kampioenschap van een speedway-team gevierd. Na de fatale aanrijding braken rellen uit, waarbij winkelruiten, politiewagens en een tankstation het moest ontgelden. Twee agenten liepen bij de gevechten verwonding op. Elf radraaiers werden gearresteerd. Premier Tusk heeft zijn verkiezingscampagne na het incident onderbroken. De Poolse regering besteedt veel aandacht aan sportgerelateerd geweld... met het oog op het EK voetbal dat volgend jaar in Polen en Oekraïne wordt gehouden. Het weer wolkenvelden, ook zonnige periode. Plaatselijk aan een bui vallen. Het is 19 graden op de wadden tot 23 in het binnenland. Morgen overal bewolkt en kans op regen. Later van de week wordt het een stuk frisser. ANWB-verkeersinformatie. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat voor Zoete Wouden... een file van 2 kilometer. De A6 Jouren en emmerloort is dicht tussen Oosterzee en Lemmer... na een ongeluk met een vrachtwagen. Er staat 3 kilometer file. Verkeer richting Flevoland kan beter omrijden via Zwolle. Op de A12 utrecht richting Duitse Grens... staat voor Duiven een file van 3 kilometer. En er is vertraging bij de spoorwegen. Tussen Gouda en Alva aan de Rijn rijden geen treinen. Dat komt door een zijnstoring. De vertraging is meer dan een uur. Wie betaalt dat gewoon? Heeft er geen aanmaning nodig? Belachelijk dat die dingen bestaan aanmaning.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 Ik woon dan niet zeggen dat ik de enige ben die op tijd betaalt. Voor het echte verhaal ggn.nl. Beheersing van uw geldstromen begint met de debuteurenkennis van GGN. GGN. Mastering Credit. If you need me, call me. Me Wereldwijd werken wij met mannenmacht om uw bedrijf nog succesvoller te maken. That's the speed of yellow. DAL Express. Excellence. Simply delivered. GGN. Vergaande debiteurenkennis en 30 regiokantoren. U vindt onze meerwaarde dus heel dichtbij. GGN Mastering Credit. Achteraf bleek dat ze nog steeds de heleboel bij elkaar loog... en dat ze eigenlijk gewoon helemaal nog steeds niet beter wilden worden. En ik was gewoon echt bang dat ze dood zou gaan. Bijna 70.000 mensen hebben een eetstoornis. Steun hen en hun familie. Geef op Giro 4003 of ga naar psychischegezondheid.nl Fonds Psychische Gezondheid.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 Als u een beleggingsfondsen wilt stappen, kijkt u vanaf nu dus ook op Alex.nl. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grütke. Goedemiddag, fijn dat u luistert naar Dit is de dag. Straks gaat Sander de Kramer in onze dagelijkse opinierubriek rubriek een schillen. Sander, welkom, waar ga je het over hebben? Nou, gisteren lag ik zoals zoveel mensen lekker aan de plas in het zonnetje. En toen was er iemand met een boot, die was zo aan het klungelen... die vloog van links naar rechts tegen de kade op. En wat bleek nou? Die man die had nog nooit in zijn leven gevaren. Ik denk, ja, dat kan niet. Dat kan toch niet waar zijn? Maar dat klopt dus wel. In Nederland, het, regel, het land van de regeltjes... kun je zonder ook maar mee te hebben gevaren gewoon een boot besturen. Dat is legaal. Nou, daar wil ik graag een appeltje over schillen vandaag. Goed, dat gaan we straks doen. Maar eerst gaan we het hebben over anti-kraakwonen. Lekker goedkoop. Of kan die vervelende controleur... op de raarste momenten voor je neus staan? Wie onderdak zoekt, maar geen geld heeft om een huis te kopen of te huren, kan terecht bij een anti-kraakbureau. Die bureaus kregen een jaar geleden de wind in de zeilen... doordat kraken verboden werd en leegstand hard werd aangepakt. Maar in de anti-kraakbranche anti was al jaren van alles mis. Zo bleek een paar jaar geleden uit een documentaire. De Tweede Kamer besloot dat er een keurmerk moest komen... om een einde te maken aan de misstanden. En dat keurmerk functioneert nu precies een jaar. Maar de vraag is, helpt het ook? Houden de leegstandsbeheerders zich aan hun eigen keurmerk? Onze redactie dook in de wereld van de anti Dit is Ellen. Hey, hallo. Kom binnen. Ellen woont al vier jaar Kraak in een huisje in Amsterdam-Oosten. Nou ja, goed. Hier woon ik dus. Gezellig. Allemaal foto's hier uh, op de gang. Je moet er wel het mooiste van maken. Wel met punaises natuurlijk. Woonkamer hier. Mee. Gezellige ja. banken. Nou, hier je slaapkamer. Ja, de slaapkamer met uh, nou ja, goed de tuin. Ik heb er nog heel wat aan gedaan, want het stond helemaal vol met onkruid. Maar uh, het asbesthuisje ga ik niet zelf uh, verwijderen. Dat, uh... En dan hier nog een uh, studeerkamer en een... Uh, Keuken. Ja. Het is uh, wel een beetje krap manoeuvreren, maar eigenlijk heb je hier een heel mooi huisje aan. Ja, dat heb ik zeker. Ja. Wat betaal je ervoor? Uh, Ik betaal nu uh, 115 euro en daarnaast moet ik dan gaswaterlicht betalen. Veel mensen in Amsterdam uh, zullen zeggen, van, dan mag je je handjes voor licht knijpen. Voor die prijs in zo'n mooi huisje. Uh, ja, dat, dat, uh, in eerste instantie uh, klopt dat inderdaad. Ja, dat is zeker zo. Uh, het is alleen nooit echt helemaal uh, zeg maar, jouw eigen stekje. Het is wel een nadeel dat ik er dus, uh, wat voor redenen ook bijvoorbeeld, uitgezet kan worden. Dat kan echt uh, ja, heel klein zijn eigenlijk. Antikraakwonen is goedkoop, maar het is dus een onzeker bestaan. Voor je het weet sta je weer op straat. En dat staat Ellen nu ook te wachten. Hoi met Ellen. Ja, ik was dus op mijn werk. Ik werd gebeld door, uh, door de Antikraakwacht dat ze die ochtend uh, controle hadden gehad bij mij thuis. En uh, dat ze dus slecht nieuws voor me hadden. Namelijk dat ik, uh, dat ik een rommeltje had achtergelaten. En er daarom uh, uit moet. Ik had namelijk uh, een, een sportspullen in de gang uh, laten liggen. Daar moesten ze overheen stappen. En vervolgens kwamen ze in de woonkamer en daar zagen ze dus uh, een, een ontbijtbord. En dat zijn etensresten en dat is al helemaal uit hun boze. Dus uh, ik moest eruit. Ja, want het moet altijd netjes zijn. Maar ja, dan is de vraag, wat is dan netjes? Ik bedoel... Als je alles afwas hebt gedaan, de, de schone was hangt... en de vuilniszak is weg, is het dan niet netjes? Maar dat vinden zij dus niet. Ik heb wel gedacht, van, je hebt op een hele rare manier ontzettend veel macht. Het was de tweede keer dat de leegstandsbeheerder het niet netjes genoeg vond. En dus moet Ellen haar woning komende vrijdag 7 oktober verlaten. Plotseling, na vier jaar... Naast die onzekerheid is er nog een groot nadeel aan antikraakwonen, vertelt ze. Wat ook heel vervelend is, zijn die uh, de controles. Die gebeuren onaangekondigd en uh, kan op ieder moment. Maar ik heb het wel eens gehad dat ik onder de douche stond. En ja, als er aan wordt gebeld, sorry, ik ga niet open doen. Ah, en toen uh, werd er op de deur geklopt. Ja, toen. Dus dat schrik je natuurlijk. Als je alleen woont en er wordt in één keer op de badkamerdeur geklopt, ja, staat helemaal stijf. Toen ben ik wel heel boos geworden op die controleur. De onzekerheid en de controles zijn vervelend... maar heel gebruikelijk in de antikraakscene. Het staat zelfs als voorwaarde in de contracten. Antikrakers zoals Ellen hebben daar zelf voor getekend... dus daar moeten ze niet over zeuren, toch? Ze heeft er zelf voor gekozen. Ik had uh, toen uh, snel een, uh, een woning nodig. Ik kwam uh, uit Zeeland. En uh, ja, goed, uh, ik had niet ingeschreven in Amsterdam. Ja, een wachtlijst van zeker acht jaar. Het, en euh, een particulier uur. Dan betaal je rond de duizend euro. Het, en kopen? Nee, nee, nee, dit was niet een uh, optie. Dus daarom uh, anti-kraak. Ellen had dus niet echt een keuze. En ze maakt deel uit van een groeiend leger anti-kraakbewoners in dezelfde positie. Op dit moment moet je denken aan heel Nederland zo'n 10.000 projecten... waar al met al zo'n 50.000 mensen tijdelijk wonen en werken. Al dus Bob de Vilder, directeur van de grootste leegstandsbeheerder in Nederland, Kamerlot. Onze omzet is de afgelopen drie jaar verdubbeld. En wij zien groeipercentages die nog steeds rond de 30% liggen. Tienduizenden mensen zijn dus inmiddels afhankelijk van anti -kraak. En dat zijn lang niet allemaal flexibele studenten, wat vaak wel wordt gedacht. Ja, dat is maar ten dele waar. Een kwart van de mensen is student. Maar je hebt ook uh, ja, mensen van de 50 en de 60 die in, in dergelijke panden wonen, omdat zij soms ook een urgente woonbehoefte hebben. Wij, wij, wij werden twee weken geleden nog benaderd door een gezinnetje dat op straat kwam te staan, helemaal in paniek en met een opzegtermijn van twee weken. Keuzevrijheid op de woningmarkt, zeker voor starters... is maar een, uh, een zeer beperkte kijk op uh, de realiteit. Abel Heikamp maakte twee jaar geleden de documentaire Leegstand zonder zorgen. Daarin kaartte hij de misstanden aan die er in de Antikraakwereld leven... zoals contractopzeggen zonder reden... met maar een paar weken opzegtermijn... en de onaangekondigde controles. Ja, ja, ze kunnen onverwachts op bezoek komen. Ja, het is gewoon niet fijn, stel je ligt gewoon met je vrienden in bed en ze komen binnen. Het is een stuk privacy, wie weet, heb je bankafschrift op tafel liggen of uh, wat dan ook. Maar je hebt dus wel in een contract staan dat je er binnen 14 dagen uitgezet kan worden, en uh, het is ook zonder opgave van reden. Dus uh, het is gewoon uh, oppassen met wat je doet, uh, wat je zegt. Tweede Kamerleden zagen de documentaire en zorgden ervoor dat de branche vorig jaar een keurmerk instelde. Gerlof Roubos is directeur van het keurmerk. Uh, dan hebben we eerst allerlei partijen gesproken en gevraagd van wat versta je onder kwaliteit. Daar hebben we de grote gemene delen uitgetrokken en dat is het keurmerk Leefstand weer geworden. Uh, en dat betekent dus eigenlijk dat je daarmee de bodem legt. Uh, ...op basis waarvan je kan zeggen dit is kwaliteit en dit is geen kwaliteit meer. Belangrijke afspraken in het keurmerk waren bijvoorbeeld een minimale opzichttermijn van 28 dagen... ...en geen controleurs meer die plotseling onaangekondigd naar binnen stappen. Het keurmerk trad vorig jaar in werking. Zijn de misstanden daarmee verdwenen? Nou, in elk geval niet allemaal. Er zijn nog steeds mensen die te maken krijgen met bedenkelijke praktijken. Ellen bijvoorbeeld kreeg ook afgelopen maanden nog regelmatig controleurs over de vloer... Onaangekondigd. Ja, de meest vervelende situatie was natuurlijk uh, dat ik in de slaapkamer was. Ik was uh, heel gezellig met mijn vriendje daar. <laughs> en we werden dus, uh, nou ja, goed uh, gestoord. Ja, in bed. Ja, we lagen met z'n tweeën in bed en daar stond in één keer controleur van Alvast. Freek Engel woonde tot voor kort Antikraak in Vlissingen via leegzalsbeheerder Kamerlot. Kort na tekenen van zijn contract kreeg hij een brief. Er stond in dus dat we het pand dienen te verlaten binnen 16 dagen. En mag dat van de regels? Nee, dat, dat, is, dat is natuurlijk wel niet goed. Daar hebben we dus de opmerking over gemaakt ook. En toen kregen jullie een reactie? de Beste bewoners, zoals jullie terecht hebben opgemerkt... hebben we ons niet gehouden aan de opzegtermijn van vier weken. Maar de eigenaar wil per se dat het pand op 20 juni wordt opgeleverd. Daarna kregen we dus een mail terug. Zoals ik jullie telefonisch al heb meegedeeld... wordt het pand 15 juni verkocht en stopt de tijdelijke bewoning. Dus dat is, dat is vijf dagen eerder alweer. Freek ja. kreeg dus maar elf dagen de tijd in plaats van de 28 waar hij recht op had... op basis van het keurmerk. Bovendien werden zijn spullen tijdelijk afgepakt en beschadigd... toen hij weigerde te vertrekken. Ik kom thuis en de uh, uh, sleutel pas niet meer in het slot. Ja, ik ben ga, gewoon uh, rond het pand heen gaan sluipen als het ware. En, uh, om tot, uh... en wat zag je toen? Nou, ja, toen kwam ik uh, kwam mijn plant in de bosjes tegen. Die hadden zich zo uit het raam gegooid. Dus ja, ik werd zwaar, zwaar pissig gewoon... Ja, toen begon het pas echt om me door te dringen. Hoe ze met je omgaan? Ook als je in die opslag komt, dat hebben ze er zo in gesmeten. De spullen ze hebben de, de poten onder mijn tafels vandaan gebroken... om het er makkelijker in te proppen. Ik bedoel, ja, het is gewoon te gek voor woorden. Kamelot erkent dat er te snel ontruimd is in het geval van Freek. En directeur Bob de Vilder ziet dat er nog het nodige misgaat in zijn branche. Hij wijst daarbij trouwens vooral naar zijn concurrenten. Wat er nu nog misgaat is dat er toch ook in onze branche nog uh, bedrijven actief zijn die de spelregels niet altijd respecteren. En uh, met name het belang van de eigenaar behartigen en daarbij het belang van de bewoner of de, de tijdelijke gebruiker van bedrijven uh, ondergeschikt maken. Kunnen u een voorbeeld geven? Uh, nou, het, het bijvoorbeeld niet respecteren, maar dan structureel van de 28 dagen opzegtermijn. Dat is echt een, een, eentje waarvan ik zeg, die vinden wij heel erg belangrijk. Uh, incidenten daar laten, maar structureel moet, moet, die, moet die termijn worden gehandhaafd. Het tweede is het respecteren van de privacyregels en daar ook met name de eigenaar op blijven aanspreken om dat uh, op een niveau te brengen wat voor alle partijen aantrekkelijk en aanvaardbaar is. Kennelijk houden niet alle leegstandsbeheerders zich even goed aan het keurmerk. Of in het geval van de controles is te onduidelijk beschreven wat de eisen zijn. Wat gaat directeur Gerlof Raubos van het keurmerk daaraan doen? Binnenkort in oktober maken we weer bekend wat de nieuwe normen per 1 januari 2012 worden. En als we dan kijken naar de pandcontroles, gaan we nu een aantal eisen stellen aan die pandcontrole. Uh, dus denk daarbij aan van tevoren inlichten, aanbellen, twee keer aanbellen, drie keer aanbellen. Uh, en dat alles natuurlijk om te voorkomen dat een controleur in een pand binnenkomt terwijl iemand onder de doek staat. Het keurmerk werkt dus aan een verbetering. Maar voor Abel Heikamp is het allemaal niet goed genoeg. Ja, het keurmerk is dus niet helemaal onafhankelijk... Uh, aangezien zij uh, ja, worden gefinancierd door anti-kraakbedrijven. De regels die in het keurmerk zijn vastgesteld... zijn uh, zeer vaag omschreven en ook zeer miniem. En het is vooral een, een voortzetting van de huidige praktijk... Om dat een vooruitgang te noemen, dat, ja, dat gaat ons te ver... want het is eigenlijk gewoon een provocatie. Hij kan berichten vorig jaar de bond Precaire Woonvormen op... die opkomt voor de rechten van Antikraakbewoners. Wat hem betreft wordt Antikraak helemaal verboden. Eh, wij vinden dat de, de Antikraak aan banden moet worden gelegd... omdat er een beter alternatief is... dat meer eh, recht doet aan de balans tussen eigenaar en bewoner. En dat is dan de tijdelijke verhuur onder de leegstandswet. Dan hebben eigenaren wel de mogelijkheid om tijdelijk een pand te vuren... Maar dan is er bijvoorbeeld een opzegtermijn van, uh, van drie maanden. Geen onredelijke bepalingen in die contracten. Minimale woonduur van een half jaar. En wat dat betreft, er is al een, een compromis gesloten. En dat, dat, dat moet gewoon gehandhaafd worden. Voor Ellen, die komende vrijdag uit haar antikraakwoning moet vertrekken... omdat haar huishouden te rommelig was... komt er dan een verrassende wending in het verhaal. De leegstandsbeheerder belt met een offer she can't refuse... Teken voor nog strengere voorwaarden en je mag blijven. Ja, dat is, uh, ja, dit had ik echt niet aan zien komen. Maar het komt er eigenlijk op neer dat de leegstandsbeheerder zegt... ophouden met zeuren, ja. stoppen met uh, de advocaat en al de juridische weg te bewandelen. En maar... dan strijken we wel met onze hand over het hart. Ja. ja, dan wel. en als ik natuurlijk akkoord ga met de controles en het uh, super netjes hou. Wat nog steeds de vraag is wat dat nu precies is, maar dat terzijde. Ja. Is de verleiding groot om ja te zeggen? Het is inderdaad zoiets van: oh god, dank ik mag blijven, want ze weten je goed bang te maken. Ja, Doe dat... je dat? Nee, want dat heb ik al gedaan. En uh, ik ben me nu ervan bewust uh, dat ik eigenlijk geen poot heb om op te staan. En dat het een hele onzekere, ja, echt een hele onzekere situatie is. Al dus Ellen, die overigens niet met haar echte naam op de radio wilde. Ze weigert dus het in haar ogen burgercontract van de leegstandsbeheerder te tekenen... en probeert via de rechter haar uitzetting komende vrijdag aan te vechten. U heeft geluisterd naar een reportage van Maarten Hag en Peter Siebe. En meegeluisterd heeft fractievoorzitter Arie Slob van de ChristenUnie. Meneer Slob, goedemiddag. goedemiddag. Uw fractie heeft voor haar gezorgd voor het keurmerk voor de Antekraakbureaus. maar het lijkt nog niet heel goed te werken, althans niet in alle gevallen. Wat is uw oordeel als u dit zo hoort? Nou, ik vind dat er met het keurmerk wel een slag gemaakt is rond vergoedingen, privacy en opzegtermijnen. Ik bedoel, Dat is winst, uh, maar uiteindelijk moet er natuurlijk wel in de praktijk ook nagekomen worden. Dus als ik hoor dat er bedrijven zijn die het keurmerk hebben en zich niet houden aan de afspraken, dan is dat natuurlijk niet goed. En welke afspraak wordt dan vooral geschonden volgens u? Nou, afgaande op, op deze uitzending, met name rond de privacy en de opzegtermijnen... Uh, en dat waren twee hele belangrijke onderdelen van het uh, keurmerk. Dus als een, een grote organisatie als, Camelot, als die zich er zelf niet aan houdt... dan uh, is dat uh, nogmaals een hele slechte zaak. Oh ja. Tijd om het verplicht op te leggen misschien aan alle 50 leegstandsbeheerders. Uh, nou, Dat is destijds wel de discussie geweest. Uh, het had ook wel de voorkeur van ons... Om, omdat uh, je dan ook iedereen onder dat keurmerk kan laten vallen. Maar dat is het helaas in de politiek uh, niet uh, geworden. Dus er dus was, er, was uh, geen Kamermeerderheid voor? Daar was geen Kamermeerderheid voor, dus we hebben eerst de sector zelf de ruimte gegeven om, uh, om het nu op te pakken en ook uh, er serieus werk van te maken. We hebben met minister Donner afgesproken dat we begin 2012 uh, zullen wij de ontwikkelingen van het keurmerk uh, ontvangen en daar verder over doorspreken. Als dan blijkt dat het echt nog vrijblijvendheid uh, troef is, dan vind ik dat we weer terug moeten naar de situatie van leg het dan op en zorg dat iedereen meedoet en zich er ook echt aan houdt. Ja, want uh, u heeft nu Ellen gehoord, althans uh, zo heet ze even. Hoort u meer van dit, krijgt u meer van dit soort signalen? Nou Ellen vond ik wel een hele bijzondere... omdat ze al vier jaar lang met antikraak bezig is. Vaak zijn het toch tijdelijke situaties uh, van een aantal maanden... dat men vaak ook in hele mooie panden nog even kan verblijven. Dan weet men ook dat het onzeker is. Uh, dus vier jaar vind ik eerlijk gezegd wel een hele uh, bijzondere. Uh, maar ik hoor wel vaker van mensen dat, uh, ja, dat ze zeggen van... we weten niet helemaal goed waar we aan toe zijn... en waarom moeten we er eerder uit dan de, dan de minimum aantal dagen... is dat we daarvoor uh, hebben. En dat kan natuurlijk niet. Nee, Dus u hoort wel meer klachten over hoe het nu functioneert... maar u zegt ik ben er nog niet aan toe om dat uh, meteen weer op de agenda te zetten. Daar heb ik nog wel even geduld mee. Nou, het staat op de agenda. Dus het komt, ja, maar het duurt uh, nog een half jaar als ik u goed hoorde. Ja, maar we hebben ze ook wel de ruimte gegeven om het nu in de praktijk inhoud te geven. En ik hoop dat een uitzending... Als deze, ook bij al dat soort bedrijven, de zaak ook echt op scherp zet. Mensen, we krijgen de ruimte, we mogen het nu ook echt zelf doen, laten we het dan ook goed doen. Want weten dat als je het niet goed doet, dat er straks gewoon toch misschien met hardere hand zal worden ingegrepen. Ja, want dat ligt nog steeds, hangt nog steeds boven de markt wat u betreft. Wat mij betreft zeker. Goed, Arie Slob, fractievoorzitter van de ChristenUnie. Hartelijk dank. Graag gedaan. Wie schilder er vandaag ons appeltje? Dat is vandaag journalist en programmamaker Sander de Kramer. Sander, je hebt je opgewonden over boten nou, en varen. Dat kun je wel zeggen. Wat is er ja. gebeurd? Ik was uh, gisteren, zoals zoveel mensen, lekker uh, aan de plas, aan het genieten van het zonnetje. En toen zagen we een bootje langskomen, die was zo aan het klungelen. Die vloog van links naar rechts, alle kanten op, behalve de goede. Die uh, kletterde uiteindelijk ook de kade op. En toen dacht ik, wat blijk, wat is hier aan de hand? Toen zei de havenmeester, zei we, ja, het is hier schering en in inslag. Mensen hebben nog nooit gevaar en mogen ze een boot besturen. Ja, maar, ze zijn boot... Kan er niet zijn. maar mensen hebben wel dan een vaarbewijs, want anders mag je niet zo'n boot. Nee, dat bezien. hoeft niet eens. Een oh? boot van... Kleiner dan 15 meter, en die niet harder gaat dan 20 kilometer per uur... heb je geen vaarbewijs voor nodig. En uh, groter dan 15 meter, is dus een enorme schuit... of uh, een, een speedboot, die kun je halen met alleen maar een simpel theorie-examentje. Denk, nou ja... Ja, ze zeiden vroeger wel eens dat je je rijbewijs kon halen bij een pakje boter. Ja, maar dit, dit is letterlijk. <lacht> dit is echt een pakje boter. Ik nou, krijg ook nog bijval van uh, Martin Kroon uit uh, Amsterdam. Want die zegt ook in de Amsterdamse grachten zie ik gevaarlijk en tergend stom geklungel van pseudo-motorbootbestuurders. Hmm. Die valt jou bij. Met wie wil jij je appeltjes schillen? Ik wil uh, de, de hoogste baas van uh, de vaarbewijs het liefst uh, ja, aan de op... appel hebben. Nou, dat is Marco van Enenaam van de Watersportbond van de ANWB. Goedemiddag, meneer Van Enenaam. Goedemiddag, Mark van Nederland. Heeft, nou, de hoogste, de hoogste baas, dat is het niet hoor. Dat weet u niet, maar u heeft er wel iets over te zeggen. Heeft Sander een punt? Is het gevaarlijk op, op het water? Uh, een punt heeft hij zeker. Of het echt gevaarlijk is. Uh, nou, zo wil ik het niet bestempelen. Alleen, uh, het, wat hij zegt over de vaarbewijzen, dat klopt. Uh, je boot moet langer zijn dan 15 meter of harder kunnen varen dan 20 kilometer per uur. En dan is die, uh, ben je plichter. En, en, en daaronder mag je gewoon in gang gaan? Absoluut, Ja. ja. Maar het vaarbewijs, dat stelt ook weinig voor. Want dat is gewoon een simpel theorie examen en ik heb me laten informeren. En dat is gewoon een paar vragen uit je hoofd leren en dan heb je je vaarbewijs. Uh, theorie, dat klopt. Uh, ik maar, moet heel eerlijk zeggen dat ik het wel een flink boek vind, wat je, wat je door moet nemen. Met uh, veel verschillende onderwerpen. Als je de uh, vragen uit je hoofd leert, dan kan, je niet, kan het niet missen. Er zijn zelfs clubs die, uh, die, uh, die zeggen van uh, binnen één dag slagen met garantie. Dus die gaan gewoon ja je vragen leren en, uh, en, en dan heb je hem. Maar mijn punt is vooral, zonder dat je ook maar één meter hebt gevaren, kun je gewoon uiteindelijk in een speedboot stappen en met, uh, met 70 km per uur over het water razen waar gewoon mensen aan het zwemmen zijn. Dat klopt toch niet? Nou ja, kijk, het, uh, het probleem is, uh, en, da en daar zou je naar nou moeten kijken, het organiseren van een praktijkexamen naast een theorie-examen, dat zou eventueel een, een bijdrage kunnen leveren aan de veiligheid op het water. Uh, dat is een behoorlijke organisatie om dat voor elkaar te krijgen. Waarom? Dat doet de CBR ook met autorijbewijzen? Ja, nou, dan heb je een, een, een, een verschil, uh, namelijk 8 uh, miljoen automobilisten of een veel kleiner aantal uh, watersporters. En daarnaast, uh, de snelheden op de weg en de drukte op de weg is veel groter dan op het water. Dus op het is... enkele gebieden na, hè? de ja. snelvaargebieden, Amsterdam, daar. De... Daar hebben we een andere situatie te maken. Maar meneer Van ook... nou zegt u nou eigenlijk het is niet zo gevaarlijk, het maakt niet zoveel uit. Er gebeurt niet zoveel op het water? Nou uh, ja, kijk, het, het wordt. Slecht bijgehouden hoor, hoeveel ongevallen en bijna ongevallen er zijn. Hmm. Uh, maar de cijfers die bekend zijn, uh, laten zien dat het eigenlijk heel veilig op het water is. Nou, de, de havenmeester die ik gisteren heb gesproken, die, die vertelt wat anders. Die zegt, de is schering en inslag dat die boten overal tegenaan knallen. Want ze gaan zonder ook maar een meter te hebben gevaren. Sterker nog, ze zeggen van tevoren, waar zit het stuur eigenlijk? Gaan ze het water op en liggen ze wel tussen de vrachtschepen van 70 meter? Ja. Mensen raken ook vaak in paniek, zegt hij terecht. Ja, klopt. kijk De verhuurboten, en dat, dat, dat, dat, dat zou je ook hebben gezien, zijn vaak op 14,95 meter 95 gebouwd, zodat er geen vaarbewijs uh, nodig is en aan iedereen het schip verhuurd kan worden. Ja, dat is dus Alleen, en, en dat is ook wel een verschil tussen of het echt een onveilige situatie is, of dat het een ergernis is van een heel ervaren schipper, uh, kan je je afvragen of het echt tot onveilige situatie leidt. of dat het uh, puur om een ergernis gaat. En dat is in veel gevallen wel zo. Ja, En wat, wat vindt u nou als ANWB? Dat, vindt u dat het, dat het op een andere manier getoetst moet worden? Dus dat dat praktijkexamen er ook echt in moet komen? We nou, moeten kijken of het middel niet zwaarder is uh, en, en of je het doel wel ermee er bereikt. Uh, wat heel mooi zou zijn, is als er uh, veel meer een vrijwillige, of, uh, nou, op vrijwillige basis een praktijkexamen eraan gekoppeld wordt. Uh, dat hoeft dan niet zozeer bij de VAMEX, de instantie van de vaarbewezen, te zijn. Daar hebben we ook het CWO voor. Commissie watersportopleiding. En dat zit veel meer op, de, uh, op, op het leren op het water, op een schip. Wat je moet kunnen en kennen om op het water veilig te bewegen. Ja, maar nou ah. zijn we zo'n regeltjesland. We, zijn, ja. we, zijn een, we hebben tot alles in de puntjes geregeld. Maar met dit kun je gewoon, je kunt gewoon een, een boot besturen van, van 18 meter. Die, die ook nog eens een, een powerboot wat mij betreft. Die met 80 kilometer over het water scheurt. Zonder dat je ook maar weet waar het stuur zit op het moment dat je, dat je instapt. Nou, ik vind dat totale waanzin eigenlijk. Ik vind, ik vind, dit moet niet zijn van uh, op een paar vrijwilligers die dan komen uitleggen van daar zit het stuur. Nee, er moet gewoon een keihard pra praktijkexamen aan worden gekoppeld. Want het gaat gewoon om, om mensenlevens vaak. Mensen zwemmen daar, kinderen zwemmen daar. Het, het, het blijkt niet uit de cijfers. En dat is, dat is toch wel een klein probleem. Ja, maar die cijfers worden niet bijgehouden, zegt u net. Of de nee, ongelukken het, worden slecht bijgehouden. Ja, maar er wordt, er wordt gemonitord welke ongevallen er zijn en wat de oorzaak daarvan is. Um, en dan ligt dat vaak niet aan de onkunde van de schipper zelf. Um, dat heeft veel meer te maken met uh, dronkenschap op de boot, uh, vagen zonder verlichting. Allemaal um, al van dat soort dingen. Of, of, of ouderdom, waarbij ook nog een lichamelijke ziekte in combinatie met het varen op een boot, uh, tot een ongeval leidt. Ja. Um, kijk, het, het dilemma bestaat natuurlijk zeker, dat erkennen we ook als ANWB... dat het, in, in een aantal gevallen iemand die nog nooit gevaar heeft en achter de stuur gaat staan... Uh, leidt tot gevaarlijke situaties. Tuurlijk, dat, dat, dat is zo. Nou, daar ah, hebben we toch de kern te pakken? Nou ja, dat, nee, maar dat, dat dilemma erkennen we. Alleen de oplossing om daar uh, tot verbetering te komen, zien wij veel meer in een vrijwilligheid en een educatieve wijze. Maar waarom uh, kan iemand op een bootje van 20 km per uur uh, wel gewoon zonder, uh, zonder vaartwijs, zonder ook maar één theorie of praktijk iets? Ik kan dadelijk op het, het water opstappen met een, met een boot met 20 km per uur. Ja, dat, dat, ja, dat kan. Zonder ja, op, iets. Ja, kijk, op de weg hebben we daar natuurlijk ook verschillende klassen in. Uh, je kan de boot vergelijken met een brommer. Uh, daar heb je inderdaad een praktijk nu voor nodig. Uh, elektrische fietsen heb je geen uh, examen voor nodig. Daar nee, ja, het... mag ook iedereen op. Zaken. Ja, maar ik vind dat het niet te vergelijk is. Want op de weg, daar zijn mensen veel meer. Hè. Iedereen heeft wel eens op een fiets gezeten. Dus een, is een brommer, is wat, is wat makkelijk te besturen, denk ik. Maar ik vind een boot met golven en ik heb nou zelf de Maas een paar keer gevaren. Dat is gewoon een hele an andere discipline. Van, en dat... wat, zou je, wat zou jouw voorstel zijn? Wat wil jij graag? Nou, ik denk dat we naar die havenmeester die ik heb gesproken moeten, moeten luisteren. Hè. En gewoon een keihard praktijk examen moeten invoeren. En ik denk dat, dat dat de enige enige mogelijkheid is om al die peppy- en kapiteins, om die aan banden te leggen. Want dat is op dit moment wel gaande. Nee, en naam zit dat erin? Zo'n praktijk examen? Nee, ik denk het niet. Maar en dat, dat, dat zou je nog kunnen zeggen voor bepaalde gebieden, voor, voor stromend water, de grote rivieren, zou je daar misschien over na kunnen denken. Uh, algeheel verplicht examen. Uh, wij zien het niet zitten. En de vraag is dan ook wel weer terug: van ja, waar ga je dan de grens leggen? Is dat met een boot? Is dat met zoveel pk's? En met een zeil dan? Zonder zeil? Ik denk bij alles wat. Ja, ik denk dat de grens sowieso ligt bij motorboten. Omdat, je, omdat die schroef, als je daar um, over, iemand, over iemands hoofd heen die aan het zwemmen is, die je eventjes niet ziet, als je daar overheen vaart, dan is het einde oefening. Dus ik denk sowieso bij motor, motorvoertuigen. Ja, in je ene naam? Bent u er nog? Ja, ja, ja. ja, ja. Okay. ja. Denk even na. Goed. Nee, nou ja, kijk, ik probeer ook de praktijk situatie voor te stellen. En, ja. uh, en, en, en dan is het, lastig, is het een heel lastig dilemma. Ja. Waarbij nou, je toch dat... een vrije tijdsport in het leven houdt. Ja, ja, nou, dat is helder. Oké, okay. nou, jullie komen niet heel erg dicht tot nee, elkaar. Nee, ik hoop dat jullie ervoor voor gaan zorgen dat we niet het schip ingaan. In elk geval. Ah, Doe goed. je best. Goed, dankjewel Sander de Kramer. En ook hartelijk dank aan Marco van Eden Naam van de ANWB. Dit is de dag, zit erop voor vandaag. Ik verwijs u naar onze website. Dit is de dag.nu. Daar kunt u van alles terugluisteren en teruglezen. Zometeen Radio 1 met Villa VPRO. Uh, Tesselblok, goedemiddag. Goedemiddag. Wie hebben jullie te gast? Wij hebben Hans Kamps te gast. Hij is voorzitter van Jeugdzorg Nederland. Dat is de koepel van organisaties, alle organisaties die zich bezighouden met jeugdzorg. Hij waarschuwt voor nieuwe wachtlijsten. En maand tot haast om ouders en kinderen die hulp nodig hebben... niet de dupe te laten worden van grenzeloos durende reorganisaties. De gemeente moeten uiteindelijk helemaal verantwoordelijk gaan worden... voor de zorg van onze jeugd. Daar gaan we het uitgebreid over hebben in De Villa. Maar eerst luisteren we naar het nieuws. Dat wordt gelezen door Gert Kluk. Radio 1, het NOS-journaal. Een van de kerstverse winnaars van de Nobelprijs voor Geneeskunde blijkt drie dagen geleden te zijn overleden. De werkgever van Rolf Steinman, de Rockefeller University in de Verenigde Staten, zegt dat de familie de universiteit vanochtend op de hoogte heeft gesteld van zijn dood. Steinman was al lang ziek. De Nobelprijzen worden in principe niet postuum toegekend. Wat er nu gaat gebeuren is onduidelijk.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 Er is geen duidelijk inzicht in de besteding van het geld... en de Tweede Kamer heeft dat ook niet... omdat de minister de Kamer onduidelijk en onvolledig informeert. Minister Schultz van Hagen spreekt dat tegen. En Het Internationaal Strafhof in Den Haag gaat een onderzoek instellen... naar het geweld in die voorkust. Na de verkiezingen eind vorig jaar braken in het West-Afrikaanse land... hevige gevechten uit, waarbij zo'n 3000 doden vielen. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB-verkeersinformatie. Er is nog niet zoveel aan de hand op de weg. Er staan zes files. De meeste zijn niet langer dan twee kilometer... De A6 Jauwe en Meloort is nog steeds dicht tussen Oosterzee en Lemmer na een ongeluk met een vrachtwagen. Er staat 3 kilometer file. Waarschijnlijk gaat de weg om 4 uur weer open. Tot die tijd kunt u beter omrijden richting Flevoland via Zwolle. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens staat tussen Arnhem en Duiven een file van 4 kilometer. Dit is Radio 1, WPRO. Villa VPRO. Blok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VVRO. Wat bieden wij u vanmiddag op deze zender tot half vijf? Na vier uur ons panel schuld en boete met nieuws en commentaren... over criminaliteit en ordehandhaving. En daarvoor een gesprek over de jeugdzorg. Net dachten die van die ellendige wachtlijsten af te zijn... maar ze doen er weer op. En hoe zal het gaan als straks de gemeenten geheel verantwoordelijk worden... voor de hulp aan ouders en kinderen die daar behoefte aan hebben? Hans Kamps is voorzitter van Jeugdzorg Nederland en hij is mijn gast. En we hebben spannend nieuws over de grootste ruimtetelescoop ter wereld... hoog in het Andersgebergte in Chili. Wilt u reageren op wat u bij ons hoort? Dat kan. Ga naar onze site vilavpro.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Geld dat besteed had moeten worden aan onderhoud is niet uitgegeven. Grote projecten worden niet goed uitgevoerd of helemaal niet. En de minister heeft eigenlijk geen idee wat er gebeurt bij het bedrijf. U hoorde het net al in het nieuws. De beheerder van ons spoor heeft er een potje van gemaakt. Dat zijn de harde conclusies van het onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Vandaag gepresenteerd. VVD-Tweede Kamerlid Charlie Abtroot is een van de initiatiefnemers van dit onderzoek. Heeft daarom gevraagd. Omdat er een groter onderzoek loopt naar ProRail. Uh, goedemiddag meneer Abtroot. Goedemiddag. Dit zijn niet malse constateringen. Maar het zal ja. u niet verbazen. Nou, het verbaast mij niet. Uh, ik heb zelf uh, ook initiatief genomen namens de VVD. Samen met uh, collega Slop van de ChristenUnie. Om een uitgebreid onderzoek naar sport te laten doen. Dat loopt. Uh, dit Algemene Rekenkameronderzoek is er een onderdeel van. En ik komt al een paar jaar. Ik heb geen vertrouwende cijfers. Uh, uh, uh, ik kan er geen touw aan vastknopen. Uh, dat, dat zit waarschijnlijk helemaal niet goed. Vervang ook mm -hmm. maar uh, de hele top van het bedrijf. En toen zeiden toch veel collega's en ook de, de op en volgende ministers. Nou, dat ze allemaal wel meevallen. Het valt dus helaas niet mee. Het is echt foutenboel bij, ProRail, bij het staatsbedrijf. Zeker, want dat wil ik net zeggen. Het is volledig eigendom van de staat. Er gaat een ja. budget van ongeveer 2 miljard per jaar naartoe. Dat wordt blijkbaar dus niet optimaal benut. U zegt. En, en, en ik had al de hele tijd dat gevoel. De Kamer had de hele tijd al dat gevoel. Dit is toch eigenlijk komt op het bordje van de minister te liggen. Die moet de Kamer, namelijk elk jaar, lijkt mij, gewoon informeren over wat er met dat budget. Chat gebeurt. Ja, dat is, dat is absoluut gek. Uiteindelijk spreken wij uh, de minister aan, want die is ook verantwoordelijk voor dat staatsbedrijf. Uh -huh. En uh, uh, het blijkt nu dat het vermoeden wat, uh, wat ik al een tijd heb en wat ik al een aantal keer heb geroepen, dat bij ProRail fout gaat, dat die cijfers allemaal niet kloppen. Uh, ja, dat, dat klopt. En de minister moet nu ook zorgen dat het bedrijf op orde komt. U gaat het de minister niet kwalijk nemen dat zij de Kamer dus eigenlijk al die jaren uh, het ministerie al die jaren niet goed geïnformeerd heeft? Ja, natuurlijk neem ik de minister dat kwalijk. Dit onderzoek gaat overigens over 2005 tot en met 2010. Nou ja, pas in oktober 2010 kwam deze minister. Mm -hmm. Dus dan kan je zeggen, nou, zeven van die zes jaar waar het over gaat... nog maar, maar, maar, maar twee maanden meegemaakt. Maar dat maakt me niet uit. Een nieuwe minister is altijd verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt. En ik neem aan dat het dit jaar niet beter was. Dus eh, ik eh, kijk wel de minister aan. Die is verantwoordelijk. En die moet dus ook als de sodomieter zorgen... dat de maatregelen worden genomen door ProRail... wel netjes met belastinggeld omgaat. Ja, want wat er nu wordt gezegd. Het wegwerken van achterstanden voor het onderhoud, de spoorbeveiliging. Daar is allemaal gewoon te weinig geld of geen geld aan besteed. Er is iets van 1,1 miljard over... Ja, maar weet u, het is nog niet eens erg als er geld over is. Maar ik lees ook in het rapport dat ze voor één project hadden ze 270 miljoen gekregen. Let u op, 270 miljoen. Mm -hmm. En u zegt ze, dus, kijk, we hebben het netjes binnen begroting gedaan. Want we hebben maar 260 miljoen uitgegeven. Maar ze hebben maar de helft van het werk gedaan. Mm. Dus eigenlijk is alles dubbel zo duur geworden. Nou, dat kan dus niet. We hebben nu de plannen liggen voor uh, verbetering aan het spoor voor 4,5 miljard. Bovenop de normale bedragen van 2,5 miljard. Ik heb al eerder geroepen, we kunnen het niet beoordelen. We moeten dat... Dat nieuwe plan helemaal niet starten. Nou, ik, ik ga nu ook echt voor pleiten dat we alle nieuwe plannen en alles wat we nog kunnen stoppen, dat we dat stopzetten, eerst pro op orde, echt de trap van bovenaf schoonvegen, zorgen dat op het ministerie een paar goede mensen komen die ook dit soort plannen kunnen beoordelen en daarna kunnen we pas over nieuwe projecten praten. Als u zegt op het ministerie moeten andere mensen komen, zijn dat mensen erbij of moeten er mensen vervangen worden? Nou, uh, ik lees in het rapport van de rekenkamer en daar ga ik maar vanuit, dat, dat dit soort grote projecten wordt beoordeeld door uh, uh, 2,5 personen, dus waarschijnlijk fulltime mm -hmm. is full en een parttimer. Ja, als het om miljarden gaat, moet je, moet je wel een paar goede mensen hebben die dat kunnen beoordelen. En nu is het zo, als iemand iets over het spoor, dan wordt tegen Pro gezegd, maak maar een plan, en zeg maar hoeveel het mag kosten. Dat roepen ze dan. Mm -hmm. uh, waarschijnlijk volstrekt niet goed onderbouwd en uitgerekend. En dan krijgen ze dat hele budget, kunnen ze gang gaan. Dus alles is van één club, die zichzelf in stand houdt en maar bedragen toeschuift. Ja. Dat is dus niet goed. Dus Eigenlijk echt... ongecontroleerd, ook door de Kamer dus niet te controleren geweest. Nee, nee. Nou, en dat roep ik nou al een tijdje. En dat blijkt dus inderdaad zo te ja. zijn. Het is soms niet leuk om gelijk te krijgen, maar in dit geval is, is het helaas wel zo. Ja, en het nou. is, uh, in het rapport staat ook, en dat is dan een beetje... dat de rekenkamer de schuld bij de overheid zelf legt. Die zegt, ja, dit bedrijf moest zo nodig ongelooflijk groeien in korte tijd. Ze kregen in 2015 die concessie voor een aantal jaren. Ze ja. hebben zo moeten groeien, uh, wat, uh, zoveel kan je niet vergen van een bedrijf. De staat is ook wel erg makkelijk geweest. Dat vind ik helemaal niet, want nee. wat het... Uh, uh, dit was al allemaal werk vroeger van het ene ongedeelde bedrijf, uh, Nederlandse Spoorwegen. Daar hebben ze het aanleg en onderhoud eruit gehaald. Zoals Europa dat ook vraagt. En het rijden van de treinen in NS gelaten. Dus dit is werk wat ze al jaren doen. Uh, uh, ze barsten van de mensen, ze barsten van het budget. Maar het is gewoon een slecht bedrijf. Het is eigenlijk het failliet van het staatsbedrijf ProRail dit. Juist. En hoe gaat het nu verder? Er is een spoeddebat aangevraagd door uw collega's van de Partij van de Arbeid. Steunt u dat? Ja, ik, ik wil er absoluut over praten. Maar ik wil niet een spoeddebat met twee of drie minuten spreektijd. Ik wil, een een over... ik, wil... Ja, ik wil gewoon een normaal overleg. Dus niet dat, dat, dat we dat uh, in korte tijd in, de, in die grote zaal moeten afraffelen. Maar ik wil rustig gaan zitten en met de minister uitgebreid over praten. Want uh, uh, Ik wil terugkijken, maar ik wil vooral dat we het voor de toekomst niet goed voor elkaar Ja, krijgen. want de winter ik komt echt... er weer aan. Ja, ja. ja ik las ik, ook al ergens dat u zich nu alweer zorgen maakt. Zeker als je dit rapport leest. Ik maak mij echt zorgen. Ik maak me echt zorgen dat de, het is voor de treinreizigers slecht is. Het is voor de belastingbetalers slecht. En ik denk echt als wij niet ingrijpen bij ProRail... dan blijft het jarenlang moedig. Dus wat mij betreft eerst de boel op orde uh, brengen. En dat, dat moet met spoed nu gebeuren. Goed. Charlie Abtroot van de VVD. Naar aanleiding van het vernietigende rapport van de Rekenkamer... over ProRail, de beheerder van ons spoor. Hartelijk bedankt, meneer Abtroot. Heel graag gedaan. Tijd nu voor onze dagelijkse serie... wonderlijke, maar waargebeurde verhalen. Pst, één minuut. Sommige mannen houden van strenge vrouwen. Mij helemaal niet. Ik moet bij hem gewoon zielig doen. Of gewoon zo... Net alsof je gaat huilen. Dan, oh, dan, dan doet hij echt alles. <lacht> Dat is mijn geheim. <lacht> Ik geef een voorbeeld. Ik heb iets besloten om te doen. S'avonds heb ik uh, afspraak met mijn vriendinnen. Ik zeg, ik wil dat doen. Mag het van jou? Dan moet hij gewoon ja zeggen. Dan zegt hij ook. Dan vindt het zielig. Als ik zeg, ik ga vanavond, dan vindt hij niet leuk. Een beetje slim, moet je denken. En als het een beetje zagrijnig is, want ik wil niet een zagrijnig om me heen, dan ga ik ook wat... Uh, netjes praten en wat uh, mooie dingen zeggen, dan is hij gelijk weer over. <laughs> In het trucks noem ik zijn naam en dan meneer erbij. Normaal doe ik dat niet. Hij vindt het ook stoer hè, als ik zo uh, praat tegen hem. Kijk, ik ben een man. Ze doet alles wat ik zeg, maar het lijkt wel zo, maar het is juist andersom. U hoorde één minuut van Katinka Beer. <truhend> De vrolijke wetenschap dan nu. Arnoud Jaspers, wetenschapsredacteur, is hier bij mij in de studio. Arnoud, het is de dag waarop de Nobelprijswinnaar voor geneeskunde is bekendgemaakt. Er zijn er drie Nobelprijswinnaars. Drie knappe koppen die zich bezig hebben gehouden naar onderzoek naar ons immuunsysteem, ons natuurlijke afweersysteem. Dat is blij nieuws. En het minder gelukkige nieuws is dat een van hen... een aantal dagen geleden blijkt te zijn overleden. Ja, dat is, het, uh, dat is het risico wat je loopt als Nobelprijscomité. Want Hoezo? Ze hebben, nou, ze hebben nogal de neiging om heel oud onderzoek te bekronen. Uh, deze Ralf Steinman die heeft zijn ontdekking waarvoor hij dus de prijs zou krijgen, heeft hij uh, in 1973 gedaan, 38 oh. jaar geleden. Ah, nee, dit is, dus dit is het, het nog sneuier dan je al denkt. <laughs> het is vragen om moeilijkheden als je op die manier uh, ja, onderzoek gaat bekronen. En dat is na nou al vaker gebeurd. Mm -hmm. Er zijn al zeker ook onderzoekers die hun prijs gewoon zijn misgelopen doordat ze in het jaar dat ze waarschijnlijk hem gekregen hadden, gewoon zijn overleden. Hoe komt het dan dat het zo lang duurt? Um, omdat. Oké, okay, er is een, een goede reden. Dat is dat je vaak is niet duidelijk of wetenschappelijk onderzoek... hoe belangrijk dat is en welke gevolgen dat allemaal zal hebben. Dat weet je vaak inderdaad pas 20, 30 jaar later. Er is ook een minder goede reden en dat is gewoon conservatisme... en, en een soort koudwatervrees mm -hmm. bij het Nobelprijscomité. Ze willen absoluut zeker weten dat ze nou echt het belangrijkste bekroond hebben. Dus ze wachten zo lang totdat Goh. het helemaal zeker is... dat de betrokkenen soms overleden is. Nou, het is treurig. Wij gaan het hebben over de grootste telescoop en vooral de, de, de, de krachtigste telescoop ter aarde. Hij staat in Chili op een idioot hoge plek en die is vandaag geopend. Kan je dat zeggen dat een telescoop zich opent? Uh, ja, dat, de, de bouwers hebben een wat willekeurig moment gekozen. Hij is voor een derde af, want die uh -huh. telescoop zal in totaal uit 66 telescoopschotels uh, bestaan... die allemaal onderling verbonden zijn. Er zijn er nu ongeveer 20 af... En je kunt hem nu gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Dus hij, hebben... kan opnames. hij maakt opnames. Ja, hij kan echt uh, nu beelden maken. Uh, dus, uh, en waarschijnlijk is dat eerder ook wel gebeurd met nog minder telescopen, maar dat is gewoon om hem te testen. Dus, mm -hmm. uh, en wetenschappers die schrijven in op zo'n telescoop om die te gebruiken voor waarnemingen. En de, de eerste echte wetenschappelijke die starten vandaag. Okay, dus daar hebben ze dat een is een feestelijk echt... tintje aan gegeven. Nee, zijn er ook Nederlanders die zich ingeschreven hebben? Uh, ja, er zijn. En ook uh, mochten, want er wordt natuurlijk een keus gemaakt. Ja, er is een strenge selectie, want ze hadden 900 voorstellen binnengekregen. Daarvan mm. gaan er nu 100 uitgevoerd worden. Dus je krijgt een aantal dagen op zo'n telescoop. Of soms zelfs een aantal weken. En dat wordt jaren van tevoren volgepland. En er zijn drie, in ieder geval drie Nederlanders die als hoofdonderzoeker een waarneemtijd op die telescoop gekregen hebben. Uh, de, de meer bekende dat zijn e Ewien van Dishoek en mm. uh, Heino Valke, Allebei oh, ja. uh, winnaars van de Spinoza-premie uh, dit jaar. Of zeg in maar een soort jaar. Nederlandse Nobelprijs, bijna. Dus je, nou, ja, ja. De Spinoza-premie, ja, ja. En, en je ja. wordt meestal aan wat jongere mensen uitgereikt dan de, ja, dan de echte Nobelprijs. Ja, wat tijdiger. Nou even deze gigantische telescoop. De, wat, wat maakt hem zo bijzonder? Wat kan hij meer dan bijvoorbeeld de Hubble of andere konden? Um, ja, de grote telescopen die uh, hebben allemaal hun eigen uh, dingen die ze wel en niet kunnen. En dat wordt ook wereldwijd afgestemd. Hè. Voordat je zo'n een groot ding gaat bouwen, kijk, kijk je altijd op de hele wereld van wat is er nog niet. En deze ALMA-telescoop, die, uh, die is gevoelig voor een bepaalde golflengte. Mm -hmm. Zeg maar, je kunt het heel korte radiostraling noemen of een soort magnetronstraling. Uh, terwijl de Hubble-telescoop, die kijkt gewoon naar zichtbaar licht. Juist. En dat is, dus je ziet heel andere dingen in het heelal... als je naar een andere golflengte gaat kijken. Behalve dat je andere dingen ziet, zie je ook meer. Zie je ook verder. Ja, want je kijk um, die ALMA-telescoop of die 66 schotels bij elkaar... hebben een heel groot oppervlak. Dus die is veel gevoeliger dan de Hubble-telescoop. Want die heeft maar één spiegel van, van ongeveer twee meter diameter. Dus de gevoeligheid is veel groter. En um, het is ook nog zo dat die... Um, het soort straling wat, je, wat die opvangt, die mm -hmm. ALMA-telescoop... die gaat makkelijk door allerlei gas- en stofwolken heen. Dus je kunt door dingen heen kijken. Een beetje zoals, zoals radar door mist heen kan kijken. Of oh, door ja. wolken heen kan kijken. Dat kan dus deze telescoop heel goed. En die kan dan bijvoorbeeld naar, uh, naar zwarte gaten kijken... die doorgaans altijd in een hele, uh, ja, in een hele uh, kosmische prut verscholen zitten. Die kan je niet met een, met een optische telescoop uh, zien. Mm -hmm. En wat is het grote voordeel hiervan? Wat kunnen onderzoekers allemaal leren van het kijken dwars door de modder naar de zwarte <laughs> gaten? Nou, er zijn eigenlijk twee belangrijke dingen. Eén is dat hij heel ver terug kan kijken het heelal in, dus heel ver weg. Maar omdat het licht wel een tijd nodig heeft om te bereiken. Licht jaren terug? Ja, licht jaren terug. Dus die straling uh, die doet er miljarden jaren over om hier te komen. Dus we kijken ook heel ver terug in het verleden. We kunnen, dus die ALMA-telescoop die kan bijna helemaal tot aan de oerknal terugkijken. Um, en kunnen Arnoud, we hoe lang is dat geleden? 13,5 miljard jaar geleden. Ongelooflijk. Hè. De, de oerknal zelf was 13,7 miljard jaar geleden... en dan kan hij dus terugkijken mm -hmm. tot iets Bijna meer dan 13 lang... miljard jaar. Mm -hmm. En uh, het grote voordeel daarvan is... dus je kunt als het ware de hele geschiedenis van het heelal... kun je, kun je zich zien afspelen door die goed te gebruiken. En dus je hoe zou je, daar maakt hij dus opnames van? Ja. Wij gaan dat zien, gewoon Klopt. op beeld. Ja, het, het zullen lang niet altijd um, gelikte plaatjes zijn. Soms zijn het, ja, het zijn echt wetenschappelijke data. Mm. Dus het, zal, het zullen niet altijd mooie technicolor plaatjes zijn. Maar je, je ziet dus bijvoorbeeld de allereerste sterrenstelsels... die na de oerknal zijn ontstaan in het heelal. Die, zie je, die kan je dus uh, in diverse fases... kun je ze. Uh, zien ontstaan. Je ziet geen filmpje, maar je ziet, ziet sterrenstelsels die nog net ontstaan zijn, of die nog bezig zijn zich te vormen, en sterrenstelsels die al iets verder in dat proces zijn. Geweldig, je krijgt he? allemaal snapshots van dat hele proces. Nou staat deze ALMA, zoals de, deze verzameling telescopen heet, zoals we al zeiden in het Andersgebergte in Chili, staat mm -hmm. op 5000... Meter hoogte. Ja, je zal is. daar moeten werken. Sterker nog, dat gaat helemaal niet. Je stikt. Uh, of je valt dat klopt. Ja, mensen, mensen zullen daar over het algemeen niet dag en nacht bij de telescoop zijn. Die komen naar boven om uh, een paar uur te werken. En dan gaan ze s'avonds weer naar beneden. En ze slapen ze veel lager, op 2000 meter. Daar zit een basisstation. Uh, dus die telescoop is voor een groot deel op afstand bediend. Het is eigenlijk zo, op 5000 meter heb je al het grootste deel van de atmosfeer beneden je. Je bent bijna in de ruimte. Juist, dus het is als het ware een ruimtetelescoop, maar dan op 5 kilometer hoogte. En dat, dat moet ook, omdat hij anders niks zou zien. Hij zou anders niet door de atmosfeer heen kunnen kijken. Uh, die, die radiostraling, waar Alma gevoelig voor is, die komt anders niet door de atmosfeer heen. Dat, die, um, en... Het is ook nog zo dat het gebied waar die staat... is al het droogste gebied ter wereld. Maar mm -hmm. dan moet je nog heel hoog gaan zitten... om ook dat laatste restje vocht wat er altijd wel in de lucht zit... om dat onder je te houden. Omdat anders die straling niet uh, tot daar doordringt. Als de eerste plaatjes er zijn, Arnoud... dan uh, moet je hier maar over komen vertellen. En ons leken via de microfoon uitleggen wat er op te zien is. Ja. Hartelijk bedankt. En mijn volgende ja. gast zit hier ook al met getuite oren te luisteren. Ja, interessant. Hans Kamps, hartelijk ja. welkom. Dank Voorzitter van Jeugdzorg Nederland, um, dat is de, een, een soort koepel van organisaties die zich bezighouden met jeugdzorg ja. in de brede zin. Ja, klopt. Ja. De bureaus Jeugdzorg zijn er lid van en jeugd en opvoedhulp. Ja. Ja. Um, u bent op uh, uitdrukkelijk verzoek van alle mensen uit het veld, uh, vanuit de jeugdzorg, voorzitter geworden, omdat ze iemand wilden die helemaal niet uit de branche kwam. En dat komt ja. u ook niet. U bent geloof ik econoom van huis uit? Ja, ik ben ja. econoom van huis uit. En dat u had is... eigenlijk niets met jeugdzorg? Nou, dat, dat is niet helemaal waar. Ik, ik zat, uh, of ik zit in de SER, de Sociaal Economische Raad, ja. en vanuit die functie heb ik me altijd bezig gehouden met jongeren in problemen en met achterstandsposities, zal ik maar zeggen. Juist, oké. Okay. Ja. Maar waarom wilden ze nou iemand die niet uit de branche Kwam. Misschien wel ze... iemand die alleen maar iets van geld wist. Die lekker kon bezuinigen en ja, organiseren. Ik, ik ben bang dat ik dat ook al niet heb, deze kennis. <lacht> ja. Waarom hebben ze u dan gedaan? Ja, dat is een raadsel. <kliek> uh, nee, ik denk dat het uh, verstandig geweest is om een uh, voorzitter te nemen die onafhankelijk is van de bureaus maar ook van de zorgaanbieders. Mm -hmm. uh, ze zochten ook echt naar een voorzitter die boven die twee partijen staat. Okay. U bent mm -hmm. aangetreden in 2008? Ja, ik geloof het niet. wel. Ja. ja. Toen ja. was het, stond het er eigenlijk belabberd voor, veel erger dan nu. Er waren ongelooflijk lange wachtlijsten, daar werd ook veel over geklaagd... en het leek hm. onoplosbaar. Hm. Je had een paar jaar daarvoor die ellendige zaken gehad... Uh, dat meisje Savannah, een meisje ja. wat ja, onder juistelijk. de ogen van jeugdzorg... eigenlijk door haar moeder en, en stiefvader vermoord is. Meer ja. van dat soort zaken. Dus het, het kwam aan in zwaar ja. weer. Ja, er waren incidenten en geldtekort... Mm -hmm. dus zoals ja, altijd, dat was zoals altijd. Maar die wachtlijsten, daar was toen enorm veel over te doen. Ja, klopt. We hebben toen in 2009 extra geld gekregen om die wachtlijsten weg te werken. En weg te werken, en dat is in 2010 ook gebeurd. Mm -hmm. en, en nu zitten we het zo goed al zonder. Dat is uh, de, dus, uh, de, de, de bureaus jeugdzorg, maar dat is Rijk, provincie en gemeente. Die gingen er alle drie nog over. Uh, nou, vooral de provincie. Vooral de provincie. Ja, ja, ja. ja. En de wachtlijsten zijn weg nu, voor het grootste deel. Ja. Het is gelukt. Ja. En... Nu denk je even wat rust dan. En dan kan alles lekker ja. een beetje gaan werken zoals het moet. Maar er is natuurlijk weer een prachtig nieuw plan. Namelijk de gehele jeugdzorg, in brede zin... Ja, moet helemaal onder verantwoordelijkheid van de gemeente komen. Ja, dat En dat klopt. moet in 2016 zover zijn. Maar er is nu natuurlijk al mee begonnen. En u ziet alweer beren opdoemen. Nou, laat ik zo zeggen, ik vind het in principe wel een goede ontwikkeling... om de gehele geïntegreerde jeugdzorg over te brengen naar de gemeente. En dan heb ik het niet alleen over de oude provinciale jeugdzorg... maar dan heb ik het ook over de jeugd GGZ, de geestelijke gezondheidszorg. Over de GGD, zit al bij de gemeente. Over de LVG, ja, hoe dat? verzinnen we het allemaal? Dat is ja, licht het... verstandelijk gehandicapten. Ja. Dus al die kinderbescherming. versnippende kinderbescherming... ja. Ja, dat, dat zit al bij de provinciale jeugdzorg, zou je kunnen zeggen. Ja, maar zeggen. dat gaat dus allemaal naar de gemeente. Dat gaat allemaal naar de gemeente. He, dat, op papier is dat uh, heel verstandig. Want He? het is gewoon verstandig om het in één hand te houden. Ja, en dicht bij, bij de gezinnen, dicht bij de bedrijven, dicht bij de arbeidsmarkt. Dus dat is heel verstandig. Alleen de vraag is natuurlijk altijd... Krijg je dat voor elkaar om dat ook in één klap over te brengen? Mm -hmm. En is de kennis aanwezig op gemeentelijk niveau om daar een succes van te maken? Dat zijn twee dingen. En er is nog ja. een derde ding. Namelijk, staat er ook wat geld tegenover? Want de gemeenten ja. krijgen niet alleen op het gebied van jeugdzorg... Ja. ongelooflijk veel taken toebedeeld ja. van uh, het nee, Rijk, maar nog geen nogal... geld. Nou, ze krijgen wel wat geld mee hoor van de jeugdzorg. Is dat niet het grote probleem, denk u? Uh, kijk, als je echt een geïntegreerd stelsel ja. maakt... en die geldstromen vanuit al die verschillende uh, zorgsystemen samenbrengt... Mm -hmm. dan denk ik dat dat heel goed kan. Oké, okay. dan is het, mm -hmm. zijn er twee andere problemen, zegt u. Hoe krijg je het in één klap daar? Ja. Goed. En is de expertise aanwezig ja. binnen die gemeenten om ja. dit allemaal goed te doen. Ik zal, ik zal eventjes melden dat inmiddels ook in de studio zijn aangeschoven... Nanneke Kwik, zij is oud-kinderrechter en senator voor de SP. Hartelijk welkom. En Marjan Husken, journalist bij Vrij Nederland. Zit hier al om zo meteen mee te gaan doen aan het panel Schuld en Boete. Maar nu u er toch zit, mevrouw Kwik, ik ja. zag u uh, uh, knikken als oud-kinderrechter... Knikken toen Hans uh, Kamp zei: het is goed dat het in één hand komt. Maar ik zie wel dat het probleem is een voldoende expertise bijvoorbeeld. Ja, ik zag ja. u het hoofd schudden. Ja, nou ik weet niet meer wanneer ik precies mijn hoofd schudde, maar ik ben oh. in elk geval heel bang voor. Um, ik vind, laat ik het zo zeggen, dat de justitiële jeugdzorg absoluut niet naar de gemeente moet. Justitiële die jeugd... valt er ook onder, meneer Kamps. Hè? Alles wat je ja, die... ja, ja, ja, valt er ook onder. Ja, uh, en dat, dat is jeugdzorg die door de rechter is opgelegd. En ja. ik vind dat de rechter. Um, recht heeft om een beetje te weten wat hij doet. En als iedere gemeente dat op zijn eigen manier uh, vormgeeft... dan... dan uh ja, dan, dan, dan leg je wel, je beperkt het gezag van ouders... en, en je stuurt daar een gezinsvoogd naartoe. Maar in gemeente X zal die gezinsvoogd totaal anders werken dan in gemeente Z. Mm -hmm. En dat, dat vind ik, dan, dan, heb je, dan weet je eigenlijk als rechter... niet zo goed wat je de mensen aandoet. Ja, en een kant. tweede aspect waar, waardoor ik ja, een, dan... uh, het niet goed vind... om dat allemaal achter één deur te doen. Want achter dat Centrum voor Jeugd en Gezin. Ik ben heel bang dat die laagdrempeligheid dat mensen uh, afgeschrikt worden door het feit... dat de justitiële jeugdzorg daar ook zit. Mensen roepen nu al altijd... oh, als ze mijn kind maar niet afpakken. Hmm, dat is het beeld wat, dreigende... wat de, de justitiële jeugdzorg Marianne, heeft. ik zie jou knikken. Jij denkt ja, dat ook? Dat, dat afgewekkend... Ja, dat met name dat laatste lijkt me een enorm probleem. Hmm. Ik, bedoel, ik snap ook wel dat het handig is, alles bij elkaar. Maar ja, die angst uh, is zeer uh... Hans Kamps, er worden hier zomaar even twee angsten ja, geuit. Ja, ja, over nou, de ik zit hier niet, gelukkig niet namens het kabinet. Nee, natuurlijk <laughs> niet. Maar het kabinet bedacht, <laughs> uh, dat, dat is dan maar even een gegeven voor ons. Mm -hmm. Het feit dat je het in één hand houdt en naar de gemeente brengt... heeft ook wel zijn voordelen. Uh, uh, je moet altijd voorkomen dat vanuit de zorg gedacht wordt van, nou, dit is mijn pakkenjaar niet. Dat moet justitie maar doen. Mm -hmm. En omgekeerd, dat vanuit de justitie gedacht wordt... nou, ik heb even geen geld, dit breng ik wel naar de zorg. En dus als je dat in één systeem onderbrengt... heeft dat ook wel weer voordelen, vind ik. Maar, maar ik ben het van... wel met u eens, hoor. Het, mm -hmm. uh, het, het veronderstelt wel een enorme krachtinspanning... Uh, op het decentrale niveau, op het gemeentelijk niveau om dat dan ook goed voor elkaar te krijgen. Nou, het is wat u zelf namelijk ook al zei, als een van de, van de mogelijke problemen... de expertise, ja. is die er? Ja. ja. Als ook dit nou. soort dingen, als ook de hele juridische kant van de zaak... als ja. dat allemaal terechtkomt ja. bij de gemeente. Ja, ja. dat nou, is e echt een vak apart. Ja, ik dat is ik zie zo. het nu al als een probleem nou. dat de gezinsvolgde werken in een justitieel kader... maar ze weten bij God niet wat dat kader inhoudt. En als je dat allemaal naar de gemeentes brengt... dan wordt het helemaal... het is toch van belang dat ze weten... wat de grenzen van hun, vader, van, van hun bevoegdheden zijn. En hoe het, hoe het dan En je ziet ook dat er steeds meer gemeenten zelf al roepen... van we zijn er nog niet klaar voor. Hè? Ja. Maar dat is een ander ding wat u zei, ja. wat een probleem is. Ja. Hoe krijg je het zo, het is weer zo'n nieuwe reorganisatie... zo dat, dat snel gebeurt en dat het niet zo gefaseerd ja. gebeurt ja. dat je nog heel lang ja. met weer duizenden en in instanties ja. te maken hebt. Nou, om nog even terug te gaan op het gevaar als je dat niet in één keer doet. Mm -hmm. uh, nu heeft jeugdzorg te maken met één of twee bestuurlijke lagen. En dat is er eentje te veel. Mm -hmm. uh, als ik van twee uitga, Als je dat in stukjes overbrengt naar de gemeente... Dan krijg je te maken met het centrale niveau. Je krijgt te maken met het provinciale niveau. Je krijgt nog te maken met het gemeentelijke niveau. En die gemeentes moeten gaan samenwerken om het uit te voeren. En daar heb je een wet voor, die wet gemeenschappelijke regelingen. Dus als je dat niet in één keer overbrengt... dan heb je als jeugdzorg te maken met vier bestuurlijke niveaus. Dat klinkt volstrekt onwerkbaar. Ja, dat, nou, nou... het klinkt niet alleen zo, ik ben ook bang dat het zo is. Hoe voorkom je dit? Maar, maar je kan toch ook zeggen... van: nou, er is, is, er is um, uh, uh, eerste lijns jeugdzorg en tweede lijns jeugdzorg. En de tweede lijns jeugdzorg die hoeft niet bij de gemeente. Want het blijft ook zo dat uh, bij de, ook bij de GGZ blijf je... Dat is de geestelijke gezondheidszorg. Bij, ja, ja. ja, dat blijft ook... Um, het, uh, tot een bepaald ho bepaalde hoogte tweede lijns jeugdzorg. Ja, de, de medische, uh, nee. medische aspect. Ja. Hè, ik, ik weet niet precies wat uh, dit kabinet hiermee van plan is. Maar de bedoeling is wel dat de jeugd GGZ één systeem wordt. Ja. Hè, ook met, dat is dan uh, eerste lijnzorg. Ja, ja, nou ja of, maar zodra is, of je in de tweede de psychiatrie lijn is, moet worden opgenomen, dan heb je tweede lijnzorg. Ja, als je echt naar de, naar de gespecialiseerde gezondheidszorg gaat, ja. zal ik maar zeggen. Ja. En dan is, blijft de tweede lijn. Maar. Mm. Um, wat, wat nu nog tweede lijn heet, hè? ook mm -hmm. de geïndiceerde jeugdzorg. Als het te technisch wordt, ja, dan, dan grijp ik het in. Maar was Volgens mij kan dit allemaal nog wel. <laughs> ja, nog wel. Als <laughs> school. Ja, ja. ja, dat kan net. Ja, ik duik wel weg overigens. Maar, maar wat nu nog de serieus zorg heet... Hè, dat ja. gaat dan naar de gemeente. Ja. Um, nou, we zitten nu al zover dat, dat er al allerlei eh, kinderen ja. ver in, in, in zorg terechtkomen. Maar laten we nog ja. eens even teruggaan... iets meer naar de basis waar u ook altijd heel erg voor pleit. En wat dat betreft is het misschien weer wel goed... dat het bij de ja. gemeenten komt, dicht bij de mensen... is om... Uh, Kinderen die zorg nodig hebben, zo snel mogelijk natuurlijk daaruit te proberen te krijgen en ook aan werk te helpen. Ja. Dat jeugdzorg ja, mijn... en arbeidsmarkt ja. dat, dat ja. heel erg in elkaar ja. moet grijpen. ben ik er uiteindelijk aan. toch voor? Hè? Ja? Eh, het is nu zo, als je 18 wordt in de, in de jeugdzorg, dan houdt de jeugdzorg op. Eh, dus ik zeg altijd maar, nou, als je jarig bent in de gezondheidszorg, dan ben je nog in de jeugdzorg, dan ben je nog niet jarig. Mm -hmm. En dan val je dus ja, van een, een enorme dosis zorg in helemaal niets. Ja. Ja, dus ik vind het een hele belangrijke opdracht voor de jeugdzorg... om te zorgen dat als je 18 geworden bent... dat er of een school is hè, die je opvangt, of dat je naar werk kunt. Mm -hmm. Nou, daar zijn de mogelijkheden voor. Maar dan moet je wel veel beter samenwerken met bijvoorbeeld het UWV... of uh, de, de reintegratiediensten of een gemeente... Die, die toegang tot de bedrijven geacht wordt te hebben. Te hebben. We houden er heel even mee op, want er komt wereldnieuws aan... en sterrenverkeer en daarna is de villa terug. Met Hans Kams en Marjan Husken en Nanneke Kwik. Met ons panel Schuld en Boete. Tot zometeen. Nederland behandelt de Poolse werknemers slecht. Het overgrote deel van de mensen die hier werken, die hebben een prima werkomstandigheid. Ze komen hier uit eigen beweging en hebben ze niet naar nou, de zing gaan ze lekker terug. Maar aan ons wordt niet gedacht en dat is iedere keer de fout die de politiek maakt. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling, een gast in de studio. Je verdient er lekker aan op de rand van mensenhandel. En uw mening die telt. Dat vind ik grof, dat vind ik schandalig.